Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending. Het begint een beetje een gewoonte te worden in dit tweede uur. Vijf weken lang, namelijk, besteden we aandacht aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in mei 1940. Vandaag is wel een hele bijzondere dag, 14 mei. En dat was in 1940 de datum van het bombardement op Rotterdam. Zometeen in het derde deel van de VPRO-serie, daarvoor alle aandacht... eerst even een blik op een boek van Wim de Boek... getiteld Onder de Trap, dat verscheen in 2006. En ik heb het hier in mijn handen. Er zit ook een cd bij, onder de trap dus 14 mei 1940. 14 herinneringen aan het bombardement op Rotterdam. Het voorwoord in dat boek werd geschreven... door de toenmalig burgemeester Ivo Opstelten. 2006 is het dus. Hij schrijft ruim 243.000 dagen duurt nu al de geschiedenis van de stad Rotterdam. Maar de meest aangrijpende dag uit die reeks is de 14e mei van 1940. Het is de dag van de vernietiging van het grootste deel van de Rotterdamse binnenstad. De dag van het verlies van het hart van onze stad. Een ingrijpende dag voor alle Rotterdammers. Sommige van u waren erbij en hebben die verwoesting meegemaakt. De beelden zijn misschien nooit meer van het netvlies verdwenen. Misschien hoort u de geluiden nog van het luchtalarm... en van de overvliegende bommenwerpers. Misschien trilt de grond nog onder uw voeten... en ruikt u nog de geur van het brandend puin. Sommige indrukken kunnen ons een leven lang achtervolgen. Anderen kennen het verhaal van hun ouders of van hun familieleden... die erover verteld hebben omdat ze er niet over konden zwijgen. Het is belangrijk dat het verhaal wordt doorverteld, omdat het gehoord moet worden. Nieuwe generaties moeten weten wat deze dag voor de Rotterdammers van toen heeft betekend. Hoe angstaanjagend het bombardement was... en hoe ingrijpend ook voor de geschiedenis van onze stad. Daarom bedank ik de 14 Rotterdammers... die in dit boek hun verhaal vertellen over het bombardement van Rotterdam. Al dus Ivo opstelte in 2006. En voor een kleine impressie van de cd, gemonteerd door Marcel Strukker... even een korte compilatie. Volkomen onverwacht vliegen bommenwerpers boven Rotterdam. De Rotterdammers zijn totaal verrast, hoewel de radio melding maakt... van vliegtuigen die ochtends in de richting van de Maastad vliegen. Achteraf lijkt bijna niemand het verband te hebben gezien... tussen wat de radio meldt en die bommenwerpers die nu boven de stad vliegen. Iedereen rent voor zijn leven. En eh, daar is een bericht van de luchtwachtdienst... sterke formaties, Duitse bommenwerpers, richting Rotterdam. Eh, we hadden net eh, gegeten wat en we hoorden vliegtuigen overkomen. En tijdens de oorlogsdagen hoor je dat natuurlijk al meer... maar deze waren te laag en vooral ook erg zwaar... Dus uh, waren, het aantal was ook erg groot. Dat we, dat we zagen, wisten we niet dat er een Duits vliegtuig was. Maar uiteindelijk bewijs dat hij bommen ging gooien, natuurlijk wel. De firma Honig, van soepen en dergelijke... die had bouwplaten uitgegeven van militaire vliegtuigjes. Nou ben ik tegenwoordig eenhandig, maar uh, ik ben altijd onhandig geweest... Uh, mijn broer was de technische jongen, die zat natuurlijk allemaal school aan de Gordelweg. De Gijs. Die wou bouwkundig tekenaar worden. Maar die uh, was bezig met hetzelfde werk als ik: een bouw zo'n vliegtuigje in elkaar fabriceren. En hem lukte het en mij natuurlijk niet. Dus ik vroeg, wil jij me even helpen? En bij de Wester Singel, toen we daar waren, ging er een luchtalarm. Mijn vader had de slagerij, dus die was al naar zijn werk. En uh, mijn moeder stond te strijken. En uh, ze was in opperste verbazing dat de parachutisten naar beneden kwamen. En ze riepen ons daar ook bij aan het raam van kom eens kijken, ze gooien dekens uit de ramen. En mijn moeder was helemaal geen achterlijk mens, maar dat hadden we nooit gezien natuurlijk. Nou ja, ja, en kort daarop uh, kwamen de bommen natuurlijk. Mijn moeder pakte ons bij de hand en uh, we moesten op de trap gaan zitten. Dat hadden ze van tevoren, hadden die soldaten, die Nederlandse soldaten dat had gezegd. Dat is de sterkste plek van het huis, dus... Dat hadden wij. Mijn moeder had ons echt mij uh, de trap getrokken. Toen werd uh, Rotterdam gebombardeerd. En toen zijn we natuurlijk met voetballen gestopt. Want je zag uit de Vet al dat het ernstig was. En zijn we die richting heen gegaan. En daarna hoorde je dan dat we wisten. Uh, de Duitsers waren binnengevallen. En ze hebben Rotterdam gebombardeerd. Toen zijn we thuis naar de zolder gegaan. En dan zijn we er toch eens de zaak over zien. En uh, toen kwam er ook een, uh, een gevechtsvliegtuig over die ook uh, kogels ging afschieten. En mijn vader zei, we moeten in de kelder, want dat scheen uh, de veiligste plaatsen zijn. Dat werd toen nog gezegd. En wel onder de trap. Een uh, bom die viel op de schuilkelders van het Alkermadenplein... waar heel wat uh, mensen toen uh, gesneuveld waren. Maar onderwijl was ik in die fietsenstalling en door die enorme luchtdruk... Uh, vlogen alle fietsen, die vlogen om me heen. En uh, tot uh, nou ja, mijn schrik was er boven die rijwielstalling van een naaiatelier. Dus er kwamen allemaal gillende vrouwen naar beneden toe. Toen uh, die eerste formatie dus zijn bommen had afgeworpen... is mijn vader als een uh, haas naar ons komen rennen. En daar zaten wij al met een buurjongen met wie ik gespeeld had in de kelder van ons huis. We hadden een benedenhuis. Mijn vader sprong op dat moment ook in de kelder, want er kwam weer een tweede luchtaanval. En toen viel er een bom achter ons huis bij een glashandel uh, in de, van de Duinstraat. Voor de mensen die de schuilkelder niet halen, wordt geprobeerd nog iets te doen. Van alle kanten af vliegen glasplinters en brokstukken de mensen om de oren. Toen ben ik doorgelopen naar de Jonge frankstraat En in de Jonge frankstraat had je vrouw Medreesman... En dan ben ik daar naar binnen toe gegaan. En toen werd ik gelijkertijd ingedeeld door uh, een hote methode. En die zei dat alle mensen moesten, die er allemaal waren... die moesten gelijkertijd achter de toonbanken gaan liggen. En ik uh, kreeg uh, instructie om niets anders dan uh, dekens uit de uh, diverse dingen te trekken... en op de mensen te leggen. Die mensen hadden natuurlijk stikkend van benauwd en uh, gillende mensen allemaal. En toen ben ik naar het woonhuis toe gegaan. En toen kregen wij aan uh, uh, de Goudse Singel... woonden wij precies tegenover uh, de distilleerderij van uh, Vrijmoed. En er was een heel groot gat, uh, was er al ingeslagen. Bij ons waren alle ruiten eruit. Het was een, uh, een ramp tot de bed... Ja, toen kwam, kwamen die bommen en daar weet ik eigenlijk verder niet zoveel niet zo van... want ik weet maar eerst weer dat we onder die puin uitgehaald waren... en dat we toen in de Raampoortstraat stonden. Nou, ik denk dat wij wel een vijf uur de honden gelegen hebben... voordat ze erachter kwamen, dat, we, nou ja, dat ze ons niet zagen, laat maar zeggen. We zaten aan weerskanten van een tafel, zo'n ronde tafel in de midden... mijn broers met mijn moeder op een bank en mijn grootmoeder en een nichtje uit de binnenstad, en ik... Uh, op stoelen aan de andere kant. Dus ik loop van mijn stoel naar die bank, ga naast mijn broer zitten. En wat er toen verder gebeurd is, weet ik niet meer. Want uh, toen viel de klap. Ja, ik weet natuurlijk wel wat er gebeurd is... van wat er later mij verteld is. En wat ik me een aantal jaren later opnieuw herinnerde. Toen zag ik wat er gebeurd was. Ik zag mijn broer naast me met zijn hand... Zijn hoofd steunde, mijn moeder half op de grond gevallen. En ik vroeg aan mijn broer wat is er. En het, het enige wat hij zei, het, wat ik me herinner, is mijn hoofd, mijn hoofd. Nu, dat klopt ook wel, want zijn hoofd was zwaar beschadigd en had een dubbele schedelbasisfractuur, is mij verteld. Uh, hij leefde nog en mijn, uh, mijn moeder niet meer, die was uh, kennelijk op slag gedood. Haar rechterarm was afgerukt, dat heeft men ook verteld, maar was ze daar maar bij, bij gebleven. Mijn broer leefde nog, zoals ik vertelde. Maar die is uh, in Udokia geopereerd. Maar heeft het die dag niet meer, het einde van die dag niet gehaald. Zelf was ik dusdanig getroffen, mijn linkerhand was verpletterd. En mijn hoofd was beschadigd. Uh, linkerzijde, ja, en ook uh, nog enkele andere verwondingen, maar goed. En uh, ik ben door buren naar het ziekenhuis gedragen. Die waren van de bescherming, bevolking van de BB. Nou, dan heeft de chirurg geconstateerd dat ik over een paar uur dood zou zijn. Dus laat me liggen, geef me een spuit. Dat is dan kennelijk een vorm van euthanasie van la lettre. Ik weet nog wel dat achteraf, dat ik ook weer zo'n flits heb gekregen. dat ik het ziekenhuis werd binnengedragen. En dat was bij de ingang van het ziekenhuis. Dat ik om me heen keek en vroeg: wat is er? Maar ik ben toen ook gelijk weer weggevallen. En pas weer bijgekomen een paar dagen later. Ik ben daar dus in het ziekenhuis neergelegd, en wachtende op de dood. Maar na een aantal uren heeft men de chirurg verteld dat ik nog leefde. En die heeft toen ze jas maar weer aangetrokken. En die is aan mij bezig gegaan. En dat kan ik dus navertellen. Wat ik heb meegemaakt van het bombardement... Eh, terwijl, het, ter, ter, ter, ter, terwijl het idee had dat het de hele middag duurde... schijnt het toch maar een, een, een twintig minuten geduurd te hebben... Maar het was zo angstaanjagend. Onder het geweld van de vallende bommen verandert Rotterdam in één grote vuurzee. Eén grote vuurzee, en dat is dan vandaag, precies 71 jaar geleden. Deze cd met natuurlijk veel meer ooggetuigenverslagen is een onderdeel van het boekje. Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar het is geen groot boek... Onder de trap, het zijn veertien herinneringen aan het bombardement op Rotterdam... verteld aan Wim de Boek en verschenen in 2006. Het zal u niet verbazen dat sommige van die ooggetuigen er nu niet meer zijn. Maar zoals geschreven in het voorwoord door Ivo opstelt, het is belangrijk dat het verhaal wordt doorverteld, omdat het gehoord moet worden. En dus nu in een bijdrage van de VPRO, deel 3 van een vijfdelige serie over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in mei 1940, deze aflevering over het bombardement op Rotterdam werd gemaakt door Kiki Amsberg en Jacqueline Maris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 De is net voorbij en het is een stralend pinksterweekend geweest. Dinsdag 14 mei 1940. Enkele dagen ervoor zijn Duitse soldaten de grens overgetrokken. Ze hebben in korte tijd, zonder op al te veel verzet te stuiten... een aantal strategische punten bezet. Rond de Grebbeberg is hevig gevochten. Op 10 mei zijn in Rotterdam in de vroege ochtend... parachutisten gedropt boven de Maas... In rubberbootjes hebben ze de Maashoever bereikt en de bruggen over de Maas bezet. Het vliegveld Waalhaven is ook in Duitse handen. Rotterdam-Zuid heeft zich overgegeven. De rest van de stad houdt nog stand. Vier dagen duurt die situatie nu al. Er zijn onderhandelingen gaande en over enkele uren tussen drie en vier... zal het ultimatum verstrijken. Midden in de koortsachtige besprekingen... verschijnen er een aantal Duitse heinkels boven de stad... De piloten zijn niet op de hoogte van wat er besproken is... en volgen hun instructies. Rond één uur laten ze hun bommen vallen. Die 14 mei gingen de meeste Rotterdammers gewoon naar hun werk, vertelt Beb. Ze kwam van de apotheek waar ze een baantje had als apothekersassistente. Het enige dat haar opviel was de lange rij voor de bakker. Er werd druk gehamsterd. De brandweer bestond overwegend uit vrijwilligers... Op de dag van het bombardement, toen de stad in lichte laaien stond... was daar echter niemand van te vinden. En niemand had er ook over gedacht om de stad te laten evacueren. Het enige dat gebeurd was, was dat de BB bij de mensen langs was gekomen... om te kijken wat de veiligste plek in huis was, vertelt Trudy... die als achtjarig meisje tijdens het bombardement... met haar moeder en broertjes en zusjes door de stad zwerft. Een ander meisje van acht, Cora vertelt hoe ze door een voltreffer wees werd. En ook Dirk, die als 13-jarige zijn moeder een scherpe gil hoort slaken... en dan niks meer, is nooit meer rustig geworden. Vuurt die straat geradewegs naar Rotterdam. Mitten hinein in die voor oneeneembaar gehaltene vesting Holland. die een ganzes gebied schwerster bevestigingen omvat. Ik weet nog wel, mijn moeder die had uh, dezelfde gordijnen, uh, schoorsteenlopen, tafelkleed, divankleed, alles hetzelfde. Die waren ontzettend dik. Maar toen kwamen ze zeggen dat we moesten gaan verduisteren. En toen heeft ze al oh, die dikke spullen heeft ze over het raam gehangen. Dat ze, eh, Nou ja, bang was dat er maar een sprankje licht door kwam. Mm. Dus dat was voor ons al eh, heel heel naai. En dan zaten we in het donker bij moeder op schoot op de divan. Dan kwamen ze ook nog van de beschermingbevolking, geloof ik. Dan ook nog uit, uitzoeken waar we het beste konden staan... als wat zou gebeuren van eh, het sterkste punt in huis, zeg maar, hè. En uh, we hadden twee verdiepingen. En eerste etage, tweede etage. En dan was er zo'n overloopje. En daar moesten we gaan staan als er eventueel iets zou gebeuren. Ik had uh, drie zusjes nog. Eentje van... Nou, zo precies weet ik het ook niet meer. Maar die jongste was in ieder geval goed twee. Um, die kleinste die zou naar bed gebracht worden. En uh, moeder had het flesje klaargemaakt... En op een gegeven ogenblik, uh, we hadden gegeten, nou, we hadden er ook helemaal geen trek in. Maar uh, moeder maakte ook nog grapjes van, uh, nou we zijn allemaal nog misselijk van de moedertijd, want dat was dus ook pas geweest, moederdag. En, uh, nou in ieder geval, moeder die kijkt het raam uit. En die, uh, oh en we hoorden op de radio, zeven Messerschmids hoor ik me gepasseerd en... Uh, nou ja, toen was er helemaal spanning natuurlijk. Dus we moeten nou niks zeggen, die komen ons halen. En uh, ja, bij je allemaal in paniek natuurlijk, dat voel je wel. Nou, pa Ik Weet je wat ik doe? Ik ga even boven op dak kijken. <kliek> en die is boven bezig en, en heeft. Uh, mijn moeder kijkt het raam uit en die zegt ineens: Oh, Bert, kom naar beneden, jongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daar. Ehm, zag ze die. die uh, er lag zo'n vliegtuigen dan zo, net rond de kerktoren zag ze aankomen. Dus kom naar beneden, jongen, die moet ons hebben. Nou, ze had nog niet gezegd, de pa was nog niet beneden, of, of daar ging de bom. En de eerste bom, tenminste de eerste bom, maar eh, ja, ik weet het ook niet precies, want je dat tel je niet, je hoort alleen die, die ellende, of je ziet die ellende, je hoort alles. En toen was onze, de achterkamer was weggeslagen, de slaapkamer van mijn ouders. En moeder was ook nog geen verwachting, en er stond de wieg en alles stond er klaar. Ja. En, eh, nou, Annie zou dus, of ja, mijn zusje zou naar bed gebracht worden. En er is niks van gekomen, gelukkig, want anders had hij ook weg geweest, natuurlijk. Maar het was zo'n puin en zo'n stof en zo'n, zo ja. rommel. Dat we hebben allemaal om de beurt een slokje van dat flesje genomen. Ja, hoe lang het geduurd hebt, dat weet je niet. Dat duurt volgens. Ik, ik denk soms dat je in je gedachten eeuwen daar staat. Maar in ieder geval, toen hoorden we dan ineens roepen: wie vluchten kan, die vlucht. En, eh, de trap was al half weggeslagen. Toen zijn we naar buiten gegaan. Wat moesten we doen? Waar moesten we heen? We wisten het niet. En eh, ik weet wel, we hadden van die hele mooie matrozenjurtjes toen de tijd gehad. En die hadden we over ons arm en dekens en nou ja... Een paar koffers. Maar Rechts konden we er niet meer in, want het was al helemaal vernield en puin. En het was helemaal afgesloten. En toen moesten we dus over de straat, dus linksom... Dan gingen we de Begijnenstraat in en uh, daar moesten we dus langs. En er stond de, de SAV zeg ik altijd maar, de vishal dan, die stond uh, in lichte laaien En dan hadden ze zo'n afdakje en er stonden gewoon mensen eronder... die stonden als fakkels te branden. Dat was heel, heel erg. En we hadden ook... Het, het was zo heet, zo heet. We hadden gewoon geen, geen wenkbrauwen, geen, geen haren, tenminste... Uh, zo was dat helemaal verschroeid. Op de meent uh, was de hele voorgevel weggeslagen van, uh, van huizen. En daar zat een echtpaar bijvoorbeeld uh, zonder hoofd. En er lag een kindje in de wieg te huilen. En toen heeft ook mijn moeder die militairen gewaarschuwd van daar moet je dus gaan redden. En of ze het gedaan hebben, ja wij moesten weer door natuurlijk. Hè. Het was vreselijk beangstigend en, en... Ja, en, en gillende mensen natuurlijk ook. Hè? En dan die riep, kom hier. En, en, en die zei weer, nee, kom hierheen. en nou ja, toen zeiden dan die uh, militairen dat we daar naar dat postkantoor te moesten. Dat weet ik ook wel. Dat we, ja, en we hingen aan pa en aan moe. En, en, en dat, uh, ja, wat moest je, hè? Dat, uh... Jawel, natuurlijk hebben we ook gegild, gehuild. Ja, dat... Uh... Ik, ik zie ons gewoon lopen nog, hè? dat is heel raar. Maar op het moment dat ik nou kan zeggen wat ik zei... of wat ik deed, of voel, of, of wat... Ja, dat moet gewoon wel. Want het was heel, heel erg. Ja, toen waren we dus in dat... Uh, in die schuilkant van het postkantoor. En op een gegeven ogenblik... Ja, ze bleven dus nogmaals doorbombarderen. En toen moesten we ineens weer allemaal uit. En toen riep er eentje... Als je niet door de bom, bommen kapot wil gaan... dan moet je maar verzuipen, want dan was er een... Um, bommen op de waterleiding gevallen, of in ieder geval de waterleiding beschadigd... en zouden die kelders onderlopen. Dus toen alles eruit. Maar in die periode was mijn vader ook nog voor eten gaan kijken... want het zal wel later geworden zijn natuurlijk. En, en hij was van de brandweer, had zijn, zijn uniform aan... want hij zou geloof ik al naar post of hij moest naar post, zoiets. En daar zat mijn moeder dan met ons vieren... Ja, wat moesten we? We wilden dus op aanwachten, maar we moesten er ook uit. Nou, ja, eruit. Maar hoe, hoe je er dan uit gaat en hoe, hoe dan grote mensen tegenover kinderen zich kunnen benemen, hè? dat is verschrikkelijk. Niet kinderen helpen of wat ook. Nee, als hun maar naar buiten zijn. Dus je werd overal tegen aangedrukt en onder de voet gelopen en uh, het was een weerwaar van, van ellende. Ja, toen waren we eruit. Wat moesten we nu? Toen moesten we in postauto's. En we mochten niks meenemen. Dus onze mooie, mooie matrozenjurkjes... allemaal zomaar neergegooid. En, en dekens. En, ja, dat vind je dan erg als je kind bent. Hè? En we waren er zo groot mee. Maar fijn, nooit meer wat van gezien natuurlijk. Dus in die postauto's. En pa was er niet. Dat vonden we het verschrikkelijk. Ja, toch moesten we erin. En toen reden we een eindje en toen zagen we hem. En dat ruikje tikken. Vreselijk. Mijn vader, mijn vader, mijn vader. En uh, ja... Gestopt. En die kwam er dan ook nog in. Er was een, een man, en die zie ik gewoon nu nog voor me. Een, een beetje dikkige man. Een jaar of zestig, denk ik ook. Ja, als kind zijn er in je gauw. Oh, iemand oud, zo is het ook weer. Maar die had, ik weet niet hoeveel pakken had hij over zijn armen. En die wilde ook in die bus. Die wilde ook mee. En uh, die was, uh, ja, help, help. Hè. En op die deur aan het bonzen, maar uh, die liep erachteraan. Maar daar is die... Uh, chauffeur niet voor gestopt. Want dat, dat kon je zien, dat was gewoon gestolen. Hè? Dat, dat oh. gebeurde ook, hoor. Het ja, waren gewoon nieuwe pakken. En dat gebeurde daar ook... Uh, dat er toch echt nog mensen waren... die de poppen gewoon uit zaten te kleden, hoor. In de etalages. Terwijl alles brandde, ja. En toen werden we in een... Uh... Een soort pakhuis ook gestopt. Moesten we uitstappen, allemaal de pakhuis in. En er zaten nog meer met oh, ontzettend veel mensen. En die zeiden, nou, doe maar kalm en hier is nog niks gebeurd. En we zitten hier al zo lang. en we Nee hoor, nee dan moet er... hier blijf ik niet langer. Hier... Nee hoor, we gaan eruit. Hier blijf ik niet. Dat was zo'n glazen dak. Oh, ze is hier, Daar ben ik zo onrustig. Ah, oh, dat hoefde ze niet te doen. En blijf dan maar hier. En, uh... Nou. Toen kwam er een auto van de NRC aan. Een donkere gesloten auto, een zwarte of donkerblauwe, weet ik het. En die hield hij aan. ingeladen, En we waren nou amper de straat uit of, of in ieder geval niet ver weg. En toen werd die straat daar gebombardeerd. Dus dat heeft me allemaal goed aangevoeld, schijnbaar. En toen ging die auto... Ja, die, die bleef maar rijden. Waar moeten jullie naartoe nou? Zeg maar. Rij je maar, als we hier maar weg zijn. Je wist ook niet waar je heen moest. En toen zijn we op de Mathanissen gekomen. En daar werden we aangehouden door de militairen ook weer. Want de militairen moesten we uitstappen en dan stonden we op de straat. En dan uh, stond er een huis leeg, was al verhuurd, maar daar mochten wij zo lang in. En toen, dokter vader van de Schiedamseweg, die had uh, een hulptroep uh, van de padvinderij of iets dergelijks, had hij dus. En. Uh, die bracht de bedden goed en, en tafels en stoelen en noem maar op wat er no nodig is. Zeg maar. En vooral voor moeder, omdat ze zo zwanger Maar uh, ja, voor mij was dat. En, en Hebben ze het over de oorlog, zie ik Rotterdam. Zie, zie ik het gebeuren wat, wat er nog uh, wat toen gebeurd is. Moeder zei wel eens, en die heeft er gehoor... Het lijkt wel of ze, als ze in Engeland opstijgen, of in Duitsland opstijgen, waar dan ook, dat ik ze dan al hoorde. En, en het was ook echt wel zo dat ik zei, moeder, dan komen ze weer, moeder, ik hoor het toch. En dan, eh, even aan de hand jouwen, dan hoorde ze echt aankomen. Dat het was heel erg. Ja, dat was hier in het begin is het daar ook nog. Dat is de sirene van de eerste van de maand. Ja, dan krijg ik ook al hetzelfde gevoel nog, hè. Huh? ja. Vind ik ze schrikkelijk. Ik kan ook niet tegen vliegtuigen zien, nou, dan word ik panisch. En vooral als ze dan zo laag vliegen, dan zie ik ze nog zo overkomen, hè? in die kelder, daar sliepen wij, hadden wij een tweepersoons bedstam. Een bed, daar sliepen wij op. Mijn vader, die zat, we zaten daarboven, want we, stiepen, we woonden daarboven in die woning. En toen zei mijn moeder, die zei, tegen mijn vader, joh, ik ga zo'n rare voel van binnen, het lijkt net of er wat moet gaan gebeuren. Het is net of er wat moet gaan gebeuren. En we hoorden al een beetje schieten, een beetje, een beetje donder in de lucht. En toen lagen de twee kinderen aan de mazelen. Dat was mijn jongste zusje. En de kind van mijn broer. Die zat er stijf onder de mazelen. En die hebben bij mijn moeder op bed gezet. En dat leed ik zo. En mijn moeder die zat zo met de been eronder. Zo, zit je wel eens meer zo rustig. En ik zat om mijn knieën bij mijn moeder voor de bed. Zo de hand vastgehouden. Dan hadden wij twee kleine raapjes in die kelder. En het leek net of die gingen wapperen, Net of er, of er een wind op stond. Zo druk stond erop. Om een gegeven moment... we bukten gewoon de ene klap. En het huisje is in elkaar gestort... Een voltreffer erbovenop. Dus we zaten er allemaal onder. En mijn moeder, die had mijn hand vast. En die, dat, die voelde me knijpen. En één gil hoorde ik. En verder is niks. En ik wist bij niet. Ja, ik sloot mijn ogen al. Dat, ondanks ik dat zo jong was. Zeggen ze, als je 13 jaar bent, kan je dan de deuk voor ogen zien. Maar dat is dit een feit. Dat voel je gewoon. Dus al ik de ronde. En toen ben je ze gaan graven. Maar op moment... Je weet natuurlijk niet... Als je, als je die, die puin op je krijgt... En je legt zo... Dan heb je geen gedachten meer. Je legt er onder en, en, en klein. Je weet niet meer wat je... Je weet niet meer Je, gaat, als je niet, niet probeert je niet eruit te komen. Enfin, nee. Dat komt niet ook. Want al die stenen en al die, die balken... Die lagen op je, op je lichaam natuurlijk. Dat komt niet. Je hebt geen bewust meer. Je bent, je bent suf. Je, je hebt geen gedachten meer. Een, een, een volwassen zou misschien eh, eruit proberen te kruipen om eruit te komen. Maar dat heb je niet. Want ik lag vast en met mijn benen ik lag tussen die, de brokken puin en, en die balken. waarvan van die dikke balken, die betonbalken. Nou, dat lag allemaal op je. Doodstil was het. Net over het... S'nachts Je hoort helemaal niets meer s'nachts. Het is net over dood en doodstil is, als je er eronder legt. Je hoort geen, geen niet roepen of niks. Ja, die ene gil van mijn moeder... En dat kind van mijn neef, die was bij ons, die had mijn, die had mijn, die had mijn andere hand vast, zo. In het begin ook knijpen, maar daarna voelde ik het ook al niet meer. Maar niet met de gedachte van, nou, dood of zo, of die is dood of die is dood. Dat heb je niet als kind, zijn. Je, je Je zit, je bent, je bent versuft helemaal. Toen was mijn, de eerste die eruit was, dat was mijn broer. En die kwam onder de puin en die heeft me te gillen van... jongens, help alsjeblieft, mijn, broers mijn, mijn moeder ligt onder de puin. Help alsjeblieft. Toen hebben ze mijn moeder eruit gehaald. Maar de been, die was gebroken. Want die zat, wat ik u net al vertelde, die zat onder dat ledikant. Dat ledikant is puin opgekomen. Daar is dat ledikant in gezakt. Dus dat been dat is, is geknakt. Die hebben ze eruit gehaald, maar die zat vol met granaatscherven. In de rug. In de schouwen. Allemaal granaten, allemaal stukken granaatscherven zat in de rug. En die hebben ze weggebracht, maar ik wist niet waar naartoe. Maar toen ik eruit was, onder die puin verdaan... toen kwam mijn zus eruit. Mijn oudste zus, die lag er ook onder. En die pakte mij bij mijn hand en die zei, lopen, lopen, lopen. Toen benen we vandaan naar de Kralingste Plas gegaan. Die heb je in Kralingen, dat is de Kralingste Plas. En daar benen we naartoe gegaan. Zoveel mogelijk van die stad af. En toen zijn mijn broer, die is naar de stad gegaan... en die heeft een beetje plunderen. Die hebben bijvoorbeeld, het eerste is die begonnen met een zo zo'n kapje gealigie van de muur af te trekken. Zo'n marquise. En die kwam hij mee aanzetten. En toen hebt hij ons eronder gezet. En aan de, de andere kant snijdt dan die kap over, dan we in ieder geval toch droog. zaten. En toen is hij gaan stelen. Toen is hij bijvoorbeeld biscuit gaan stelen uit de winkels. Want dat, dat, dat kon allemaal makkelijk toen die tijd. Daar zei ze niks van, dat ging. Dat, uh, want Rotterdam was ene vuurbal. Was ene vuurbal. Dat toen wij op de Plas zaten, is hij die gloed. Dan kun je dus zien vanuit de, vanuit de Kraagse plas. Zie je dan die grote gloed. Zie je. De, de winkels die waren uh, ingeslagen. Die muren eruit. De etalages. Nou, daar ging je maar wat halen. Want je, je kan kwalijk daar even in de winkel binnen. van Rotterdam in Vuur en vlam staan. Maar voor nu een, een, een, een kilo kaas hebben. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, zo is het toch. Zo is het, dat, dat gaat gewoon echt niet. Dat kan niet. Dus die mensen gingen plunderen. Toen is die broer van mijn... Die kwam naar brengen dan, dat wij wat te eten hadden. En toen benen we... Na nou, drie dagen is mijn broer de stad ingegaan om te kijken waar mijn moeder was. Maar die moest er ook gevonden worden. Met veel zoeken en veel ziekenhuizen af, die nog overeind stonden, kwam hij terecht op de Berwer ziekenhuis, het gemeenteziekenhuis. Toen ben ik mee geweest met mijn broer, te kijken. Toen wist ik niet wat ik zag. Toen wist ik absoluut niet wat ik zag. Het eerste waar we kwamen, toen ik boven kwam, toen ik hoorde dat mijn moeder op die zaal lag, met mensen, toen liep ik ze gewoon voorbij, want ik, ik herkende ze niet meer. Die was helemaal kaal. Haar verschoeid, er zat niks meer op. Ze hadden ze niet gewassen. Gewoon maar verbonden. Nou, in die gangen beneden. Het is onvoorstelbaar. Misschien kom je nog eens mensen tegen die hetzelfde zeggen. Onvoorstelbaar. Dan stonden manden. Gewoon manden. Want de mannen. Gang mannen. Want dokter, die stonden dan met afgezaagde, afgezaagde benen en armen. In die gang. Dat is werkelijk absoluut. Verschrikkelijk. Ik was hem één uur in de apotheek. Of er eh, dus half één, zoiets. Toen kwam ik binnen, stond de baas uh, de ruiten af te plakken... omdat ze nachtdienst hadden. En er mag natuurlijk geen licht uitstralen in de oorlog. Met blauw papier en grote plakbanden erop. Nou, en uh, toen hij dat gedaan had, ging hij even naar huis om te eten. Nou, hij was nog geen tien minuten weg. En toen vielen de ruiten eruit. En toen vielen de eerste bommen. En toen zijn wij uh, naar beneden gegaan. Want het was zo'n souterrain uh, zoet huis. En toen uh, hebben we beneden in de kelderdeur, tenminste van die openslaande deur, kwam je in de tuin. hebben we staan kijken hoe de bommen vielen. Zoals je ze op de film ook ziet vallen. Zo zag ik ze toen in werkelijkheid: bom. Alleen kwam iedere keer die bom, die kwam dichterbij. Dat, dat lawaai, dat was natuurlijk niet zo leuk. Want dat is zo vreemd. Uh, je staat daar rustig te kijken en dan zeg je: Oh, kijk eens even. Wat? Nou, maar daar is het raak zeg. Maar je hebt geen flauw idee waar. Maar ja, toen had ik geen rust meer. Want ik denk: Nou, ja, maar nou moet ik toch zorgen dat ik bij mijn ouders kom. Op de een of andere manier. Ja, en toen kwam ik op de Goudse Singel. En uh, daar stroomde de binnenstad leeg. En ik ging tegen die stroom van vluchtelingen in naar de binnenstad. En je zegt de mensen schouwen, Ja, en verschrikt natuurlijk. Met hele hebben en houdens. Ook, ook met een enkel vogelkootje. Toen kwam ik tot aan de Meent. En daar was het afgegrindeld. Daar stonden de militairen, Nederlandse militairen. Die hadden een heleboel afgegrindeld. Er mocht niemand in. Uit natuurlijk wel. Want dat was vluchteling. Maar erin mocht je niet meer. En dat was vlak, eigenlijk vlak bij het... Uh... Het huis van de van, waar mijn ouders toen zaten, in de oppert. Maar, nou ja, en ik heb van alles geprobeerd om door te komen. Maar allerlei smoesjes en, en als er een, een soldaat die kant keek, dan probeer ik om lang, zo langzaam te komen. Maar we stonden er stond dan alweer een ander klaar om te zeggen, hé, hey, hey, kom hier. Die binnenstad was zo verschrikkelijk aan het branden. Dat is niet voor te stellen. Nou, en dan gaan ze geen mensen inlaten. Die moeten weg. Wegblijven. Wat er was niet... ze er nog? Ja, maar daar hebben zij toch niks mee te maken. Ik, ik zat er niet en ik was levend. En wat er verder daar gebeurde... Misschien waren ze toch ook gevlucht. Dat weet je toch niet? Daar, daar, daar heb je geen flauw idee van. Echt niet hoe dat, hoe dat werkt. Maar in ieder geval, ik mocht er niet in. Nou, en toen, ja, wat moet je dan? Dan ga je een beetje lopen zeuren. En toen zag ik dan dat, een, een, een cafeetje. Ik denk, nou, dan ga ik... Want de Goudse Singel werd ook al... Doordat, uh, je weet, als het brand is, dan gaat, de, gaat die lucht circuleren. Nou, en dan gaat het zuigen in straten. En dan kwamen de vonken van de binnenstad over de Goudse singel heen. En dan, dan moet je toch een beschutting zoeken. Nou, toen zag ik dan een, een cafeetje. En toen ben ik daar maar in gaan zitten. Maar ja, dan zit je. Ja. Je kijkt eens om je heen. En dan zijn er meer mensen die uh, zeggen van... nou, hier komen we nooit meer uit. En de eigenaar van de zaak was kennelijk uh, vertrokken ook al. Dus alles was... Uh, gratis een cadeau verkrijgbaar. Nou, toen gingen ze maar uh, een borreltje nemen op de goede afloop, of niet. En dat werd natuurlijk steeds erger. Maar ik zeg, doordat ik toen nog weinig alcohol uh, gebruikt had... want het mocht, mocht wel eens een keer, maar dan ook niet veel... had ik ook die behoefte niet om dat te, uh, daarmee te verdoven. En dat werd steeds erger natuurlijk, van... Als je eenmaal een borrel gedronken hebt en nog een borrel. en ja, midden op de dag. Dat, dat, nou ja, dan, dan wil het wel hoor. Ze, ze hingen over die tapkast. en dan schonken zich nog een, een, een glaasje in van het een of ander. En we dronken natuurlijk alles door elkaar. Want, uh, want ze, ze konden er niet meer uit. Als je. waar, als je je voet buiten de deur zet. wat ik een paar keer geprobeerd heb toch. Uh, nou, dan zag je de vonken zo langs je heen schieten. En dan... Dat doe ik maar niet. En als je het wel deed, dan, werd het, dan kwam het op je kleding. Nou hadden we toen nog geen nylon, dus dat was nog niet zo erg. Maar het wil wel branden. Ik zat voor een raam en het was een vrij smal straatje aan de overkant. Zag je die huizen branden. Ja, ik zou wel gepraat hebben. Maar ik heb ook veel zitten bidden. Moet ik eerlijk toegeven. Want toen was ik nog... Uh, met mijn roze hoedje in mijn hand. Heb ik heel veel... Zitten bidden. Maar of ik nou zo... Die lui die waren dronken. En wat kan je, dan moet je met die dronken lui. En... Nou en toen heb ik gedacht, toen ik daar zo zat. Uh, nou hier kom ik nooit meer uit. Zou ik stikken of zou ik verbranden? Nou ben ik voor alle twee even bang, hoor. Want stik, als ik het bedauwd heb, dan voel ik me ook niet happy. En maar als ik mijn vinger verbrand heb, dan vind ik er ook niks aan. Dus, ja, je krijgt een angst van, ja, nou, hier kom ik nooit meer uit. Nou, ben ik 22 jaar geworden, uit, wegleven. Maar nog helemaal niet denken dat mijn ouders... Uh, in diezelfde, of niet in dezelfde situatie, want die waren ineens uh, door de bom getroffen. Maar dat bleek pas achteraf, omdat het gereconstrueerd was, min of meer. En uh, ja, dan denk je. Ja, maar. dat einde van het leven, dat, dat wil ik toch nog niet. Dan ga je me weer eens naar die deur kijken. Ja. Nee. Ik kan niet meer terug. En toen op een keer stond ik aan de deur weer. En toen zag ik aan de overkant van de Goudse singel. En daar was een groot gebouw. Ik dacht dat het een klooster of iets was. Of in ieder geval een katholieke instemming. Want er zaten nonnetjes in. En daar kwam een grote vrachtwagen voor. Aan te rijden. En daar zag ik mensen in kopen. En toen hebben we, hebben we, want er stonden natuurlijk. Ik ga, je gaat nooit alleen zo aan de deur, want er komt er altijd een licht weer. Heen. Toen hebben wij aan die deur staan zwaaien dat er hier ook nog mensen zaten. Maar die vrachtwagen, die, die reed weg. Maar die moet gewaarschuwd hebben. Op de een of andere manier waar, weet ik niet. Want heel kort daarna kwam er een auto bij ons voor de deur. En dan moet je me niet vragen hoe ik in die auto gekomen ben. Ik stond natuurlijk toevallig net aan de deur. Ik weet echt niet hoe ik in die auto gekomen ben, maar ik heb erin gezeten. En ik weet nog dat we over het Hofplein reden... en dat er een hele grote bomkrater was, waar die zo omheen moest. En voor de rest lag die hele straat open en, en, en, en, en hobbelig. En toen ben ik afgezet op de hoek van de kruiskade en de, en de ja. <tankt> Toen heeft De, de gemeente die heeft toen uh, uh, bureaus ingesteld... waar je kon informeren naar overlevenden van het bombardement. En dan ging ik iedere dag ging ik, uh, informeren of ze iets van mijn familie hadden gezien of gehoord. En er kwam niks. En toen heb ik na veertien dagen een advertentie laten zetten... Dat ik aannam dat ze het bombardement niet overleefd hadden, en een maand later heb ik pas de bewijzen gehad dat ze het niet overleefd hadden. In die oppert waar zij dan waren, daar was de pastorie van de oud-katholieke kerk. En de bestuur van die kerk die was zoek. Het kerkbestuur zei: wat er gebeurt, gebeurt er. Die pastoor moet gevonden worden. En toen hebben ze daar, toen de puinruimers... want na een maand waren die puinruimers natuurlijk al lang aan de gang. En uh, daar hebben ze opdrachten gegeven... heel zorgvuldig en alles goed nakijken. Wat er eventueel aan menselijke resten zou kunnen zijn tussen het puin. Want anders nemen ze een schop en ze gooien het weg. Maar er kan een stukje been tussen zitten. Nou, en zo... ...omdat het vlak naast het huis was waar, ze, waar zij gezeten hadden... ...zijn er acht paardenvoeten voeten gevonden. De rest was weg. En ze zijn ook met z'n acht in één kist begraven. Onder dem einsatz modernste waffen bricht die verteidigung van Rotterdam zusammen... De Hollandse parlementair biedt die overgave der stad aan, die schon aan vielen stellen in vlammen staat. Op 14 mei was het veel heviger. Het, lucht, het luchtalarm doordringender, Langer misschien. En eh.. Uh, het, het, het was ernstig. Veel vliegtuigen, en veel vliegtuigen gingen erover. En uh, mijn vader en moeder die zeiden ook tegen andere mensen... in de buurt van Kom er maar bij ons, in de kelder. En vooral ook de... Wij hadden beneden in, in ons huis was een kapperszaak. En um, um, hij, die kapper die woonde aan de overkant... En zijn vrouw en zijn twee kinderen heeft, die zijn ook bij ons in de kelder gekomen. En de kappersbediende, de kapper zelf, was er niet. En uh, totaal waren we, zo ver ik weet, met 13 mensen. op die veertiende mei. in de kelder. En mijn vader en moeder, die zijn eigenlijk het laatste erin gekomen. We moesten dus in het voorportaal. via een luik moesten we naar beneden. En uh, er was geen licht. Op die 14e mei, daar was het dus een kaars, hadden we aan in die kelder. En het was alleen de voorkelder. Hè? De achterkelder, dat was geen bomvrije kelder. de voorkelder, de voorkelder die was dan zogenaamd bomvrij. Um, er was geen licht. Ja, het was vreselijk. Het was... Uh, ja, het leek wel op de straat. Het was, het was zo ontzettend. Want mijn, mijn broer die zat dus bij zo'n ja, zo soort luikje. Er zat helemaal wel ijzer voor. Ik weet nog wel dat mijn, mijn vader of mijn moeder die riep hem. En dat hij toch meer in de... In de als het ware, hij, hij zat wel in de kelder... maar dat hij nog meer naar, naar binnen moest komen. Hè? En... Um... De, mijn vader en moeder zaten op het trapje. Dus het luik was dicht en zaten op het trapje. Ik zat naast die mevrouw, de, de kappersvrouw. Die had een kind op schoot en de andere liep rond. En mijn broer, die, die, ja, die zat dan daar zo'n beetje verder. Zaten we allemaal, in mijn herinnering. Ja, en toen, en toen ja, toen was het een vreselijke klap. Na nou, die klap of toen stortte. Ja, tot zover. Stortte het in via het luik. Dat kon het niet houden. En toen stortte het in. En daar zaten we, mijn ouders. Dat kindje van de kapper die liep daarnet. En anderen. Het merkwaardige was dat ik. Ik had als kind. Ja, vrij veel gehoord over gas. Ik heb gerookt of het gas, gas, gas was. Iets met gasbom uh, of... Dat wist ik. Ja, ja, ik was me er bewust van. Van uh, dat de oorlog zou kunnen komen. We gingen nogal in de machinejak. En... en er werd denk ik toch thuis ook wel over gepraat. En van... wij hadden natuurlijk ook die schouwkelder. En was... het was niet iets wat uh, niet bestond. Een luik naar de achterkelder was er. En daar hebben we. Ik zat er vlakbij en heb ik aangeprobeerd gep om het open te krijgen. En dat lukte niet maar Toen kwam de kappersbediende erbij en die kregen het dat open, dat, dat luik. Via dat luik kwamen we in de kelder. Dat lag helemaal, was het, was het ingestort erachter. En er was een gat erin geslagen. En daardoor zijn we toen onder het huis gekropen. Met wel de hulp van de kapper, die kappersbediende. Die, uh, die uh, heeft daarbij geholpen, ook die vrouw van de kapper... en dat kindje dan dat ze bij zich had. En mijn broer en ik die zijn er dus ja, min of meer zelfstandig onderuit gekropen. En toen zijn we gevlucht naar een schuilkelder op de laan. Dat was zo'n buitenschuilkelder. En die had je in de plantsoenen waren die van En daar zijn we toen toe gevlucht. Nou, en toen waren we samen, Boer en ik. Want het ging maar door, dat bommen. Die, die bommengooierij. Dat ging door. Dus wij vluchten daarom weer naar die schouwkelder. En toen dat, toen dat eigenlijk ja, over was... Toen zijn we daar uitgegaan. En toen zeiden mijn Boer en ik... Ja, het leek me of het ons toen realiseerde. Toen waren mijn broer en ik samen. Maar ik, daarna kwam, er, er kwam een andere buurman naar ons toe. Die op het hoekje woonde. Die was alleen. Dus zijn familie was gevlucht naar een ander adres. En hij was alleen. Hij wilde om het huis te kijken of bij het huis te blijven, dat weet ik niet. Daar hadden wij nogal veel contact mee, mijn ouders. En die, hij, die, die meneer die heeft ons naar... Mijn grootouders gebracht. Wij hadden, we hadden wel iets van, ja dat kunnen we niet tegen onze grootouders zeggen. Ik geloof dat mijn broer zei: van uh, laten we het maar niet zo erg zeggen. Ja, en toen kwamen we daar aan en toen is mijn grootvader is naartoe gegaan. En die, ja, die realiseerde oh. zich wel hoe fataal het was. Alhoewel, oh, er was toch nog wel iets van kennelijk, van hoop. Dat ze er onderuit zouden komen. Terwijl wij dat, althans ik, niet heb gehad. Ik dacht, dat kan niet. Zo erg, hè. Dat kan niet, Dan lig je onder. Met de kapper samen hebben ze... Want zijn zoontje lag eronder. Nee, mijn grootvader en de kapper, die hebben samen zijn ze de volgende dag, zijn ze de hele dag bezig geweest. En toen... de volgende dag, toen ik weet dat mijn grootvader kwam... terug. En uh, mijn broer en ik lagen op bed, maar we hoorden dat ik gewoon. Die, nou, die huilde heel erg. En mijn grootmoeder ook. Maar er zijn. Ja, er zijn toch ook weer verhalen geweest. En. Ik dacht, is dat nou warmer dat, dat zijn mijn broer nog niet zo lang geleden. Dat er toch ook nog hoop geweest is dat ze, in, dat ze er zelf uitgekomen waren. Dat ze in een ziekenhuis terechtgekomen waren. Want het was een chaos overal. Het was zo'n grote chaos. He, de informatie en de... Dus die dingen, die hoorde je... T, t, hoorde je... Uh, zeggen door anderen. Er werd niet, je was een kind, dus er werd helemaal niet, dus niet zo tegen je gesproken. Er werd zo over de dingen gesproken. Hè? En sommige dingen hoorde je wel, sommige dingen hoorde je niet. En... Vroeg u niks? Nee. No. Waarom niet? Omdat je eigenlijk wist dat het zo was. Maar we hebben er niet over gepraat. Het, het is zo'n zo rare wereld. Het is... Het lijkt alsof het. Je weet het, maar je weet het niet. He, daarna ga je dromen. Ja, dat het niet waar is, dat het. En dan word je wakker, en dan is het wel waar. Het is. En dan langzamerhand lijkt het of het... Want dan, dan ga je de omstandigheden, hè? Je bent, er is geen huis meer, er is alles... Ja, het is zo moeilijk om dat te verwoorden... De, het derde deel van een vijfluik over het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland mei 1940. Deze aflevering werd gemaakt door Kiki Amsberg en Jacqueline Maris... Productie Nienke Vijs. Deze uitzending was gewijd aan het bombardement op Rotterdam 14 mei 1940. Later vandaag, het is namelijk vandaag 14 mei... zijn er natuurlijk allerlei herdenkingsplechtigheden in Rotterdam. Om 10 uur te beginnen met de herdenking van het ultimatum aan de stad... bij het monument aan de Statenweg tegenover nummer 147. En een kranslegging door burgemeester Abu Talib. Volgende week in ditzelfde uur het vierde deel van deze serie... Inmiddels heeft ook al een luisteraar gereageerd op deze aflevering. Goedemorgen, deze serie, met name deze aflevering, is echt geweldig. Het is echt alsof ik mijn eigen pap hoor vertellen. Het Rotterdams was hem afgeleerd. Onderwijzer immers was hij. Maar jeetje, wat een herkenning. Is dat boek onder de trap nog gewoon te koop? Nooit van gehoord, maar mocht dat zo zijn, dan ga ik dat kopen. Zijn verdere leven van die vader dus stond veelal in het teken van frustratie. Als het over de oorlog ging, hij mocht geen dienst nemen om zijn land te verdedigen... afgekeurd wegens pleuritis in zijn jonge jeugd. Vond hij vreselijk. En hij las later zo ongeveer alles wat los en vast zat over die tijd. Enfin, voordat dit in een boek eindigt... het grijpt me nogal aan luisterend naar deze aflevering. Gegoed, Gerda Bijlo. Prachtige bijdrage. Dus het is nu in ieder geval tijd voor een uh, kort journaal. En daarna zijn we bij u terug in het volgende uur. De Duvel is Oud met Joop Landree. En striptekenaar, acteur en presentator Flip van der Schali. Heel graag tot zo.